Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een zware Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Gaza. Veertig mensen zijn gedood en mogelijk zijn er zestig gewonden. Waarschijnlijk zijn er vier raketten neergekomen, zegt correspondent Sander van Hoorn. Nou, de lezingen die lopen compleet uiteen over uh, wat daar precies gebeurd is. Maar ik krijg nu net de uh, beelden van overdag binnen. En je ziet inderdaad enorme kraters geslagen in het zand. Tenten die daar gestaan hebben. En ja, op dit moment, het gebeurde aan het begin van de nacht. De hele nacht is doorgezocht. Maar er wordt nog steeds gezocht naar uh, overlevenden... of naar uh, de lichamen die daaronder uh, het zand bedolven liggen. Het tentenkamp zat vol vluchtelingen... omdat het was aangewezen als veilige plek in Gaza... Volgens Israël gebruikte Hamas dat als dekmantel voor een commandocentrum. Hamas noemt dat onzin. De man die begin deze maand de Oegandese Olympische Marathonloopster... Rebecca Cheptegai vermoorde, is zelf ook overleden. De twee hadden een relatie, maar kregen ruzie. Cheptegai werd thuis opgewacht, overgoten met benzine en in brand gestoken. Ze overleed in het ziekenhuis. De dader liep zelf ook brandwonden op... en is volgens een Keniaanse krant nu dus overleden. Bij Elon Musk vliegen er nu allemaal spullen door de ruimte, maar zijn raket nou, die gaat dan weer niet de lucht in. Voor de derde keer is de lancering van de SpaceX raket uitgesteld. De eerste keer was er een heliumlek, daarna was het weer te slecht. Dat is nu opnieuw het geval. Betekent dat een miljonair en zijn drie reisgenoten nog moeten wachten op een nieuwe datum. Chagrijnige koppies bij de Belgen. Hun ploeg verloor gisteravond in de Nations League van Frankrijk. Het werd maar 2-0. Maar de Belgen waren kansloos, vond hun sterspeler en aanvoerder Kevin de Bruyne. Hij was na afloop opvallend fel over zijn teamgenoten. Oh, oh, serieus. De standaard is top. Als je de top niet aan kunt, dan zet je niet goed, niet goed genoeg. Maar als je niet goed genoeg bent, uh, moet je alles geven. En zelf Dat wordt niet gedaan door bepaalde mensen, dus dan uh, is het klaar. Maar daar kan je hier niet op ingaan? Nee, dat ga ik nooit niet zeggen. Belgische media denken dat de Bruyne er zo klaar mee is... dat hij er zelfs over nadenkt om te stoppen bij de nationale ploeg. Zelf heeft hij daar nog niets over gezegd. Het weer nog een herfstachtig dagje. Nu nog droog met op sommige plekken wat zon. En later trekt het overal dicht. Er zijn er flinke buien met veel wind. Het wordt vandaag niet warmer dan een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 And <laughs> Ja, blonde haren, bla. I'm mm -hmm. On the silver moon. 6.9. Zie